Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Er is een tweede filmpje opgedoken van de mogelijke verkrachting in Amsterdam tijdens Koningsdag. Beelden van een man die op een vrouw ligt tussen de auto's op, het, op de Keizersgracht gingen de afgelopen dagen online rond. Gisteren werd bekend dat de vrouw melding van verkrachting heeft gedaan en er een verdachte is opgepakt. Het Parool heeft een tweede video in handen waarop te zien is hoe omstanders ingrijpen. Een groepje vrouwen schreeuwt en schopt tegen de man, ook vragen ze anderen om 112 te bellen. In eerste instantie klonk er kritiek dat mensen alleen maar filmden en niet ingrepen. Nu blijken getuigen dus toch in actie te zijn gekomen. Enschede heeft weer elektriciteit. Vanochtend was er een ontploffing in een verdeelstation... waardoor dik 20.000 adressen zonder stroom kwamen te zitten. Bij de explosie raakte vermoedelijk een monteur gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Behalve Enschede hadden ook Glanerbrug en Lonneker last van de storing. Maar ook daar doen de stoplichten en koelkasten het weer. En vandaag, 50 jaar geleden, kwam er een einde aan de Vietnamoorlog. Dat wordt onder meer gevierd met een grote militaire parade. De Vietnamezen vieren de onverzettelijkheid die een onderdeel is van hun cultuur, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Al meer dan duizend jaar proberen of Chinezen of Fransen of Amerikanen het land over te nemen of te splitsen. Maar de leider Tho Lam die zei vandaag, Vietnam en het Vietnamese volk zijn één. Rivieren drogen op, bergen eroderen, maar de waarheid van de eenheid zal nooit veranderen. Voor Amerika was het de eerste oorlog die het land niet won. De VS stuurt een kleine delegatie naar de viering in Vietnam. Ja, het weer. Het is droog, het is zonnig en het is bijna overal boven de 20 graden. Het kan vanmiddag in het Zuidoosten nog stijgen naar 26. Morgen is het nog weer een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stoort ze mijn hart vol met het liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen.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 Huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. Welkom terug voor de tweede uur een Lunchroom uit onze studio aan de Tolweg. Dit was natuurlijk bluf met Liefs uit Londen. Een programma voor 5 mei in Zandvoort. Dat is bevrijdingsdag. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd... van de Duitse bezetting. Daarom wordt deze dag dit extra gefuurd, gevierd. Buiten de gebruikelijke 55-plus bingo... van 11 tot 13 uur 30 in school en de mogelijkheid om een rondrit te maken in een militair voertuig... zijn er ook nieuwe activiteiten op deze dag. Van 12 tot 3 uur middags wordt voor het eerst in Zandvoort... een bevrijdingslunch georganiseerd... op het Flemingplein in Noord. Van 2 tot 9 uur s avonds vindt op het Raadhuisplein... een speciale bevrijdingsdag... muziekfestival plaats. De band Brand New Alltimers... met burgemeester Molenburg... als gitarist... trapt het festival af. Daarna volgen optredens van... Bill Becker Big Band... 21 Mans Formatie... en Tennessee Drifter... Een rockabilly trio. Het duo Bern en de avond wordt afgesloten met DJ Barda. En dan heb je natuurlijk fijn mei, Dan kan je lekker dansen in de straat. En dat doen we samen met David Bowie en Mick Jagger. Oké, okay. thank you.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 Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportinstuif is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft niet van tevoren je hegen aan te melden. En dan zeggen ze een beetje van dit en een beetje van dat. En dat is Vulcano. Als je nou van iemand iets zou mogen wensen... wensen. Dat je dat precies zou kunnen zeggen. zeggen, zeggen, zeggen, zeggen. Lijkt ze dan op mij of niet? Of wel of niet? Misschien. Doe, doe mij maar zwart, doe mij maar een loontje. Kleine, groot geklede bloot en bruin of blauwe ogen. Snap of weet je ik weet er Een beetje dat, een beetje Heeft u een geprononceerde duidelijke mening? Of verkoopt u plaatjes voor de paard? Onze vraag was toch eenvoudig, zelfs een beetje simpel Komt u nou iets terug op deze zaak? Ik dacht een groot...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 Seven, you can dream your dreams for seven bucks a night. Hollywood Seven rooms to rent in your name goes up in lights. Hollywood Seven, you can dream your dreams for seven. De schildersclub. Samen schilderen, leren van elkaar... elkaar inspireren. Vrijwilligers zijn aanwezig om de groep advies... en ideeën te geven. Verder werk je zelfstandig... en met elkaar aan een schilderij. Er is altijd koffie of thee... met iets lekkers. De kosten per keer 3,50... inclusief de materialen. Kom gewoon eens langs en doe mee. De eerste keer meedoen... is gratis. Elke dinsdagmiddag van half twee tot vier uur. En het is in pluspunt...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 Beter bekend onder de naam Melanie, geboren in 1947 en is helaas overleden in 2024, was een Amerikaanse singer-songwriter. Bekend onder andere Lay Down, Ruby Tuesday en Beautiful People. Melanie Safka werd geboren in Astro, Astoria, een wijk in Queens, in New York. Na de middelbare school trad ze met haar gitaar op in Coffeehouses in Greenwich Village. Overdag ging ze naar de American School of Drama. Hier is Melanie met Lay Down. Met de zusjes Maywood Leed De werkplaats. Veel mensen vinden het lastig om officiële formulieren in te vullen. Geen nood. Kom naar de formulierenwerkplaats in de bibliotheek of Pluspunt Centrum. Hier krijg je gratis hulp en staan vrijwilligers klaar om samen met jou de formulieren in te vullen. Je kunt binnenlopen zonder afspraak. Elke maandag van 10 tot 12 uur, dan is het in de bibliotheek van de Blauwe Tram. En elke woensdag van half 10 tot 12 uur... En dat is in pluspunt Zandvoort Noord. Caro Emerald, a night like this. <coughs> Toen gingen ze altijd met z'n drieën naast elkaar staan. En dan deden ze deze na, die ik nu straks ga horen. En waarom deden ze dat? Ze heetten namelijk van hun achternaam Mudde. Dus wat is beter dan Dynamite, van Mud. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the voice saying, "Sing." sing. She called out her name. in the sky. David S. Huis, geboren in 1952 en overleden in 2022... was een Nederlandse popzangeres. Al op driejarige leeftijd maakte ze zich spelen van accordeon eigen. De liefde voor muziek kreeg ze mee van haar ouders... die beide muzikant waren en eigenaar van een muziekwinkel en een muziekschool. Vanaf een jaar of negen speelde ze in bandjes op de elektrische gitaar... en later speelde ze ook elektronische orgel en viel zij ze nodig in als zangeres. In 1972 werd de popgroep Lucifer opgericht. Producer Hans Vermeulen was een van de drijvende krachten. De groep brak door in 1975 met een jaren later nog steeds bekende hit aan House for Sale. Hiermee begon de professionele carrière van Margriet Eshuis als popzangeres. In 1975 werd de eerste LP, As We Are, uitgebracht. Deze haalde de status van goud. De tweede, Margriet, in 1977 werd minder goed ontvangen... En in 1979 werd Lucifer opgeheven. Zij ging door als solozangeres. En hier heb ik een als solozangeres. Een hele mooie. En het is Margriet Uithout met Black Pearl. MUZIEK Pluspunt, Zandvoort, wil je iets betekenen voor de mensen in Zandvoort... sluit je dan aan bij onze enthousiaste team van vrijwilligers. Of je nu handig bent in de keuken, graag met mensen werkt... of gewoon een warm hart hebt voor de buurten... en altijd wel een plekje voor jou bij Pluspunt. Klinkt dit interessant? Aarzel niet. En neem contact op met Paulien via p.honor at pluspuntzandvoort.nl. En voor meer info www.pluspuntzandvoort.nl. of my. En we gaan terug in de tijd. En dat doen we met een zandvoorter. Yves Behrensen. Elke dag samen de tijd die vloog. We droomden van later maar verloor je uit het oog.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 dan wel met jou We hebben gelachen en waren jong Soms dingen gedaan wat eigenlijk We gaan terug naar 1983. Ja, dat is een en terug, hè. En het is Karma Carmelion van de Culture Club. Dat was Boor George van de Culture Club. Ik ga het jaar nee, vandaag afsluiten met Fleetwood Mac. Need your love so bad? Ik ben er volgende week weer en ik hoop u dan weer terug te treffen. Ja, graag tot volgende week en een heel mooi weekend. Mooi weer, want dat gaat het zeker worden. En geniet ervan. Tot volgende week. I need some lips To feel next to mine That's what I need. Your love so bad.